Radio Live, de speciale de Radio Dag uitzending. Okay. En we zitten hier like, lekker op Teamspeak nog met uh, Sea Star. En yes. zelfs Willem, Willem is toch. die weet ook om vijf om uur zouden we uur terug uur zal Willem. zijn. Heb je nog Willem? We gaan dadelijk maar weer bellen. Ook weer. Ik, ik ga toch weer een koffie maken. Ik, die gypsy star die hield mij de echte hele tijd aan de praat, mensen. Ik heb geen break. Ik heb geen break <tied> kunnen <tied> doen. <tied> en dan okay, gaan we het uh, word ik ook hartstikke nerveus. En dan ging <tied> ik, ik, ik vanzelf een joint rollen. Een sticky, moet ik zeggen. Want ik maak maar heel kleine joints. zeg maar. Van één vloertje. En, en die heb ik dan ook opgerookt. Dus ik ben, ben knetterstoned. Whatever. En, en ik dacht er niet bijna. En, maar, maar wel grappig, dus de Gypsy Star die, die is binnenkort op televisie te zien. Dat heb ja. ik toch maar mooi uitgevonden. Als het goed is. Hè? Als het goed is. Uh... 29 augustus. Ja. Augustus. En dat begint uh, de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Hollands Got Talent. Hollands Got talent! En daarvoor moest ik dus dat interview doen in Amsterdam een hele tijd geleden. Aha, En toen werd ik dus met de, met de met mijn al zat, omdat hij... Uh, nou ja, hij treedt er met een mondkapje op met de benauwd weer en ook nog eens een keer anderhalf uur vertraging had gehad omdat er uh, rondom Utrecht uh, toen uh, kinderen op het spoor bleken te spelen en zo. Uh. Ja, hoe uh, van? Ja, Ja, uh, ik, ik, ik, ik, ik zag alleen maar een paar letters zo zweven, Daar vergeet niet ik wel. Stond nu uh, T T uh, M T M. Dat is het volgens mij. Too much information. Dat is een bekende. Je hebt roffel, lol. OMI, OMG. OMG. En zo heb je ook TMI. Too much information. Dat is, we gebruiken mensen te veel details. In te veel detail treden of te veel af of af, af zwaaien whatever, maakt niet uit alles maakt uit halve het licht, dat konden ze brengen Fapje <laughs> Fapje Fapje? Fapje nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, zo, weer een koffiepad erin. Er zit er nog genoeg water in. Ja, erin. maar zetten. Ja, ja. En Willem, die is nog steeds niet gearriveerd maar Hij praat wel in de... Laat, maar we hem Of hij is een zijn slaapgevallen of hij is bij zijn schatje. Dat kan natuurlijk ook, hè, want ja. Kari is nog steeds een beetje ziekjes. Oh ja, of als mensen te veel intieme details over zichzelf blootgeven, voegt Red nog toe. Oké, inderdaad. Ja, in Amerika is het helemaal ingeburgerd. En in Amerikaanse televisies, de series, zie je dat ook, hoor je dat ook. En dat is meestal een paar jaren voordat het hier opduikt. Want met hier hoor je ook mensen de hele tijd van, oh my god! Of zo. Met diepje diep je OMG. En eh. Uh, Het yeah. is too much information Dat komt nog met de massa hier, moet dat nog even leren. DMI. Dank you. Het grappige vind ik eigenlijk wel van die Fransen. Want wij zeggen mooi. Ja, ja. En die Fransen zeggen MDR. Amar de Rier. Ah, ah. Dat is eigenlijk hetzelfde. ja. Ze ja, hebben ja. zo weer een eigen afkortingen. Ja, maar, maar dan, inderdaad, de Portugezen ja, hebben geen zin om Engels te praten. De Italianen niet, de Duitsers niet. De uh, Brazilianen niet. En, want ik werk dus al heel lang online en... Uh, dan merk je dat gewoon, dat, dat, dat er hele scenes zijn die. Uh, inderdaad uit Duitsland of zo. En die, die zoeken dan ook andere scenes die ook een consequent Duits als voertaal hebben, zeg maar. En. Uh, ja, ook een virtual reality. Je krijgt ook een heleboel bezoekers, en die hebben dan, als je in een informatie kijkt. Uh, ...dan... Uh, dan staat daar alles in het Portugees bijvoorbeeld. Dat is ook gewoon een statement van uh, ik, ik ga geen Engels praten. Sommigen zetten dat zelfs ook in hun profiel. Uh. Ja, jonge Duitsers zegt Red Rat, op de tekst uh, zijn redelijk goed in Engels. Ja, het moet ook wel, hè. En online en internationaal. En zeker voor Europese landen, uh, de Duitsers. We zijn nog een beetje net als Nederlanders. Nee. Fransen zijn wel iets. Uh, hoe noem je dat? Chauvinistisch zo. De ja. Chauvinistische. ja. Ja, want daar gaat het uiteindelijk om, hè? Van uh... ja, chauvinisme. Ik weet even het betere woord er niet voor. Maar dat is ook in China en, en in Korea en Rusland. Uh, en, en Amerika, ja toevallig verstaan we die Amerikanen met dus zijn Engels praten, maar... Ja, eigenlijk is er geen verschil tussen Amerika en Rusland voor ons. Uh... Of China. En ja, enfin, we, we, ja, we ja. dwalen af, denk ik. Ja, Ja. ja is... <laughs> De koffie is klaar. Nou mensen, als je, als je luistert, de Ridder Radio dag is deels uh, vindt plaats in de echte wereld en deels hier online. Een handjevol mensen in de Hof van Eden, een handjevol mensen op de text chat en in de voice chat, de Teamspeak, daar zitten we met Cheapstar Star en Willem. Yeah. Willem is uh, away from microphone, AFM, en, uh, maar die duikt wel weer op. Ik denk dat hij ook even bezig is met Clary, met want uh, die is ziekjes na iets verkeerds gegeten te hebben. En dat is ook waarom Willem niet uh, zelf naar de Red Radio Dag kan. Ja, ik kom, niet, ik kom niet naar de Red Radio Dag. Naar de Hof van Eden, laten we het zo zeggen. Want ik ben wel op de Ridder Radio Dag. We zijn wel op de Red Radio Dag. Gypsy Star, Willem, Dredred, uh, Barney was er ook. Die is, die is ook even, heeft een break live vanuit Malaysia. Een verbinding. Ja, maar die komt ook weer terug. Ritteradiodag dag ook nu in Maleisië. Uh, ja, we wachten gewoon even op Barney. Als Barney er ook weer is dan, en Willem er weer zijn, dan gaan we bellen. En checken hoe het is in de Hof van Ede. Ja. Oh loopt nog muziek mee is de achtergrond. Ik hoop niet dat die ja, te hard was. Nee. nee, nu was die goed. Ik zal hem nog op één zetten. Kleiner dan 1. Gaat het niet. Ja, ja. Improviseren. Dat is het een beetje. Hè? Blijven improviseren. Er zijn zoveel mogelijkheden. Altijd. Er zijn meer mogelijkheden... Overal dan dat wij kunnen uh, doen. Dus we volgen allemaal maar een beetje de, de mogelijkheden. en, en ja, Voordat je het weet hebben we toch een soort virtuele Red Radio dag. En zelfs een happening in de real world. En je weet, er mogen eigenlijk maar zes mensen uh, officieel zijn. En dat is het ook. Er zijn maar zes mensen daar. En... Uh, ja, er zou nog een muziekgroepje komen. Twee, drie, vier... Ja, waarom bel je meteen de politie niet even, uh, Gypsy Star? Oh, nee, ja, sorry. <laughs> Dat bedoelde ik het niet. <laughs> ja... Nee, we zijn niet van die klikkers. Ik bedoel, uh, ik heb al zo vaak via de gemeente... Okay, dus Ook in het vorige dorp heb ik heb gewoond... ...uitnodigingen gehad voor de, de buurt-app of BurgerNet, of zo. Oh, dat soort dingen. Je, ja, ja. Ik, ga, ik ga een beetje alles liggen te verlinken. Ja, nee, echt niet. Nou, op zich... ...technisch gesproken uh, vind ik het prima. Vind ik het mooi en goed. Maar het hele probleem met technologie... ...is dat het in handen is van mensen. Huh? En... Het probleem zit dus niet in de technologie of in de apparaten. Het zit in de ja. mensen. Wat die, ja, die daarmee doen. Of wat de mens überhaupt doet. Ja, maar de mentaliteit staat nog me gewoon niet aan. Waar hadden we het over? Ik, en daarom uh, doe ik het niet. Drift even helemaal weg. We hadden het over uh, zes en. mensen. Over? Zes mensen. Zes mensen. En, en afstand houden. Hè. De, de, de, ik hoop dat de mensen verstandig zijn daar. Hè. En ja, je ziet op het nieuws nu ook. Uh, Wordt Janne Algeman geïnterviewd. Dan krijg ik snippets uit de massa over hoe die ermee omgaan. En, ja, een, een aantal die zeggen van, van ja, je moet het gewoon zelf kunnen inschatten, beetje, ja. je, je. Je hoeft niet op afstand te zijn met iedereen. Je, je moet zelf kunnen inschatten of je met personen closer kan zijn of wel afstand houden. Uh. Maar ja, het, het, het is een. Uh, het is heftig. Ja, ik wil het daar eigenlijk niet over hebben. Dus het uh, doet er op dit moment niet toe voor de Ridder Radio Dag. Tuurlijk heeft het zijn impact. Ah, er komt hier nieuws binnen. Uh, het is zo groot in de Hof van Ede dat er 32 mensen in mogen. Plus medewerkers. Ah, uh, zes mensen is ja, binnen... Ja, de lijn is groot zat. Zes mensen is binnen één huis. Dus, jij we hoeven niet de politie te bellen, hoor. <laughs> kopje koffie, de de Aan de overale tafel. Oh, ik had hier nog een slokje water in een flesje. We zullen we ook maar eens pakken. Ja, een veel drinken, Dat is goed voor je. Ja. Lekker spoelen. Nu bij de middel um, van het mineraalwater uh, Zo'n six-pack, waar er zes van die flesjes in zitten, van... Uh, ja, hoe zit het erin? Kleine flesjes. kleine flesjes? Ja, van die kleine flesjes. Ah, ja, ja. ja. Plastic, plastic, plastic, plastic, plastic. Ja, van 92 cent. 0,5 liter. Ja, dus zes, zes flesjes van 0,5 liter, is 3 liter. Voor ja, 99 voor, uh, cent. 96 cent. Ja. Maar, sowieso, ja, ik zei het al, plastic. Hè? Want daar zit ik ook mee. En, en niet alleen ik, maar. Het euh, plastic loopt gewoon helemaal uit de hand. En, en moet gewoon gaan verdwijnen, eigenlijk, uit, uit, uit het beeld. En euh, zeker van die kleine verpakkingen. Hè? Als je water kopt, op sommige plekken kop je je water per 5 liter. Uh, Garaf, zeg maar. Eh, en, en dan heb je hier anderhalve liter, dat is grote flessen zijn dat. 1 nou, liter. Daar staat een halve liter, liter en, en, en nog, nog kleinere flesjes. Maar dus die hele kleine flesjes, al die kleine, hapklare dingetjes, één slokje. En je gooit gewoon een heleboel plastic weer weg. Dat, dat is gewoon foute foute stum. Dus water je nou, ja, eigenlijk. De flesjes, eigenlijk weg, hè? Ja, maar dan, ja, dan, dan zit je in, in, in huis. Het. Dan zit je in een huis vol met plastic flesjes. Dan heb je de, de plastic soep thuis. Op een gegeven moment de hele vloer. Ja. Weet je. ja, dat valt wel mee, want zo vaak koop ik dit soort flesjes dus niet. Ja, ik, boyco ik boycott het ja. allemaal. Hè. Niet meer kopen. Zo groot mogelijke flessen. Ja, en, en dan heb je ook nog van zelf water kopen water kopen uh, en hoe, hoe, dan moet je eigenlijk even uitgerekenen hoe, hoeveel uh, je dat over een jaar zou kosten en of je dan niet beter een waterfilter zou kunnen kopen zodat je gewoon kraanwater kunt gebruiken en dat dan via een filter maak je dat gegarandeerd schoon ja maar weet en, jij hoe vaak ik water misschien eens in de drie maanden ja, ik, ko ik koop dus nooit water. Ik koop nooit water. En ook nooit Coca-Cola of whatever van dat soort... Nou, dat koop ik sowieso stuff. nooit. Dat koop ik sowieso nooit. Ja, ik geef jou de schuld niet hoor, maar, maar dus dat in, het, in het algemeen dat gemak van de mens, weet je, al die hapklare dingetjes. En het enige wat je weggooit is de verpakking. Dat was ooit een reclameslogan, zelfs. Uh, het enige wat je weggooit is de verpakking. maak heel vaak zelf citroenwater of zo, water smaak. en daar gebruik ik die flesjes dus ook weer voor om die te vullen. Ja, dat, dat, ik heb ze ook wel, maar men, men moet, moet ze niet meer kopen. Als er iets, iets flink moet gaan veranderen nu op komende tijd, is het ook plastic. Uh, ja, bijvoorbeeld alleen al uh, in, in de zee vinden ze nu ook al uh, massas van die rubber handschoenen Die surgical, ja, zullen ze surgical al, gloves. Zullen straks ook wel een hele hoop van die mondkapjes en zo liggen? Ja, die liggen al op straat. Er is al vervuiling, her en der worden al klacht ja, ja. over dat, dat er gewoon weggeworpen mondkapjes uh, zich verzamelen. He, en en, en de rubberen, van die handschoenen ook, gewoon op straat gooien. Maar die, die rubber handschoenen komen, zitten ondertussen ook al in de zee, hebben ze ze al gevonden. Ik bedoel, dat, dat, dat, als het regent of zo spoelen die makkelijk mee het riool in, weet je. En, en zo komen ze dan in de zee. Ik had laatst uh, zo'n plevver mondkapje bij een tuinige mannen, maar wegwerpt zeker. Ja. Mensen lijken blij om ze gewoon in de lulwenzak, of weet ik het ik niet. Ja, het is, het is... En trouwens, ik heb helemaal geen wegwerp om mooi kapjes, want ja. Ik heb gewoon de herbruikbare, Dat ook nog eens. Juist onder andere ja, over die reden. Een, een, ja, dat je een beetje allemaal sorry op de rij, ja. Dat vind ik het een beetje aso. Dus ja, iemand heeft ze gebruikt. Dus... Dat is ook erg gewoon vriendelijk zeg maar. Maar ja, ja. ja. je moet ze uh, als zelf rubberhandschoenen aandoen om ze op te rapen. Ja, precies. Ik heb de hand mijn handen toch eventjes ontsmet hoor. Ik ben niet iemand van de smetvrees of zo, maar in zo'n geval uh, ja, doe ik dat toch wel. Is wist wat. Ik zeg dat wel, ja. Nou, Willem. En Barney. Kun je me nog niet heel hard op? Die zie je nou berold, maar dat weet ik toch niet. Het is wel iets afgekot, gelukkig. En Dreadwet zegt, de wegwerpmens komt, uh, kent een bijzonder trucje. Uh, op het moment dat hij uh, iets van zich afgooit, wordt het onzichtbaar voor hem wat haar. haar. Uh, ja, dat heb ik echt nooit gehad, met dingen Ja, het, het, voor mij komt het allemaal neer op, zeg maar, op, op hoe je opgevoed bent. Even tussen aanhalingstekens, want daar gaat het niet helemaal precies om. Maar het, toch wel, hoe je opgevoed bent. En, en het, ik vind heel veel mensen zijn eigenlijk heel verwende kleine kinderen. zijn verwend tijdens de opvoeding, zeg maar. En uh, werd alle rotzooi, alle problemen om je heen die worden het opgelost door je ouders, hè? door anderen en sommigen ontwikkelen daar een attitude in om, om dat soort dingen af te dwingen van uh, uh, en hun wereldbeeld wordt dan ook zo dat het heel normaal is dat die anderen hun troep opruimen zeg maar. en die inderdaad, als die een propje weggooien dat mensen loslaten, is het onzichtbaar in hun Wereld. En dat is een voorbeeld, maar, maar het, dat doen ze op alle levels. Uh, ja, hoe moet ik dit nu weer versimplifieren? Maar doen, op, ze, ze doen het ook met problemen, hè? emoties en wat er allemaal. Uh, en ja. ik, ik, ik zie heel vaak bij. bij Volwassenen, of uh, uh, uh, als die uit hun dak gaan of zo, zie je eigenlijk een, een, een ontevreden kind, weet je een verwend kind, wat, wat stampvoet en afdwingt dat het een ijs krijgt of uh, een, een, bepaald, een bepaald speelgoed of zo. Uh. Want dat, dat heb je geleerd als kind: hè? dat je met, met emoties en kracht en, en hoe je jezelf neerzet. <laughs> ik kun je ook dingen gedaan krijgen. Nou, Mensen die honden laten proeven in de openbare ruimte en denken, uh, ik heb uh, hondenbelasting betaald uh, en niet opruimen. Ja, het is bij mij zo, standaard altijd, hè. ik heb vijf hondjes. Uh, als er eentje op de stoep schijnt, dan voor mij mogen ze sowieso nooit bij iemand in de tuin. En ook niet in de speeltuin, of op een plek waar ik weet dat er veel kinderen komen. Dat mogen ze van mij gewoon niet. En als er dan toch onverhoopt een op de stoep schijt, dan ruim ik het op. Maar ja, als ik, als ik bijvoorbeeld met Buddy ga wandelen en die schijt bijvoorbeeld langs de rondweg zeg maar in de berm. Ja, daar laat ik het ook wel eens liggen, want daar loopt bijna niemand. En dat is eigenlijk een fietspad en de fietsers die fietsen eigenlijk daar gewoon op het fietspad. Dus ja, daar wil ik het dan nog wel eens laten liggen. Maar sowieso in een bebouwde kom, of echt waar huizen zijn, ja, zal ik het altijd opruimen. Ja, soms op een losloopveldje waar je het eigenlijk ook op moet ruimen. Ja, daar zie ik het niet altijd liggen. Dat is een ander verhaal. Maar als ik het zie liggen en ik weet waar ze ja, hun behoefte doen, dan ruim ik het eigenlijk altijd wel op. En al helemaal als het op een stoep ligt, want het is gewoon extra hond uit Ja, ik heb even, ik heb even ja, zei, geen, geen commentaar. Uh, geen commentaar. En nee, maar wat Red wat zegt die op hey. de Azure wel. Hey, Willem! Ja! U is er weer! Hey. U is er weer ja. the oh, wel. Jullie <laughs> He. hebben het een poepen hè, zie ik. Nee, het is alleen Gypsy oh, Star. Alleen Gypsy Star. Hè. Oh, oké. Okay. Oh, ja, ja, ja, ja, ik weet ook een beetje. Ja, als je, als je even niet je oplet, even... oplet hier. Ja, ik ga het over poep. Ja. Ja. Ik heb altijd hetzelfde Hoe is het met Clary? Nou ja, ze ligt nog steeds op de bank, hè Germ Ja, Germ, ja. ja En haar zus heeft er net gebeld om te kijken hoe het met haar gaat Dus ze zit nu oh. te kletsen met haar zus Ja Ja, die schat Ach ja Hoe gaat het met de... Red, red, red, red, Radio. Red red. Red, red, red, red, Ja, We wouden zo gaan bellen, maar we zitten eigenlijk nog te wachten op Barney. Of die nog terugkomt. Ja, ja. we voordat ik ga bellen weer. Jij terug bent. Ja. En Barney zei ook, hij, hij komt terug. Maar we, we zijn al dus 27 minuten in het uur van vijf. Ja, ja, ja. Zo gaat dat, hè? Eigenlijk het uur van de 17, moet ik eigenlijk zeggen, was. Uh... Oh ja, 1700 uur. Nee, geen 100, gewoon 17. 17, 17. Ja, maar in het leger zeggen ze 1700, hè? Dus. Dat het 5 uur, smiddags. 1700. Daar ja, zit 17. Ja, ik, ik ga niet met je in discussie. Ja, nee, nee, hoeft ook niet. Maar ik ben het er totaal niet mee eens. <laughs> nee, ja. Schat. Wij gaan hier in discussie. Uh, ja, Barney. Uh, hallo Barney. Uh, mensen op de kunt kunt altijd terecht op de chat Natuurlijk via de Red Radio website. Redradio.com Ja. Slash chat. Zo kom je er ook. Erachter. X-chat. Slash chat. Slash chat. Schuine streep, chat. Dus Www.redderadio.com. Schuine streep, slash. Dus schuine streep naar rechts. Chat. En dan ben je meteen in de tekst. Chat. HTTP. Oh nee, tegenwoordig dus. HTTPS. Dubbele punt, slash, slash, forward, slash, hè. W, w, w, punt. Dat hoeft allemaal niet meer tegenwoordig. Nee. Dan <laughs> ja. ja, vroeger uh, de radio.com Ja, vroeger deed iedereen bij URL's ook werd, werd er ook erbij gezegd, hè. Http, dubbele en, punt, slash, we slash, slash, slash. Maar ja, dan kan niemand het alweer... Nee volgen. We Dirk in de chat. Schreeuwen nog harder. Dirk kan het toch gezellig bij TeamSpeak over. Op TeamSpeak als hij zin heeft. Goedenavond Dirk. Ja, goede eind van de middag. En Barney is er nog niet uh, Dirk. Er is het goede nog eind van de middag niet? Dirk. Ja, ik kan het beter staan. Dus... Ik kan een beetje samenvatten. Uh, Sunset stond om kwart voor een al voor de deur. En die was Bobby, geloof ik. Als ik het goed heb tegengekomen onderweg. Dus die ja, liepen samen op. Aan. En die stonden voor een dichte, deur, een dichte deur. En gingen toen wat bellen. En toen bleek dat het pas om drie uur open ging daar. En, ja. Uh, maar, maar ja, ze, natuurlijk kwamen ze al binnen. Uh, waren dus eerder, het ging allemaal goed verder. Dus men is daar nu officieel 2,5 uh, uur bezig. Er zou een bandje gaan spelen. Ze hebben ons telefoonnummer hier. Uh, we zijn standby. Uh, maar ik ga maar eens bellen. Ja. ja. ja. Even kijken. We hebben het nummer. Uh, dat is deze. Ja, dat ben ik ook. Dag, uh, Willem, GPS uh, Jiffy Star. Hey, hey Dirk, Dirk, Dirk. Dirk. We gaan bellen op dit moment met de, de Hof van Ede. Ja. Ah, de live streaming. Het Hof van Ede. Het Hof van Ede. Ja, ik hoor geen live-sting, maar die komt er dus aan. Hallo. Hallo. Sutset. ja. Hoi. Hoi. Hey. Ondertussen zitten we hier op de voice chat. Uh, ook Dirk is er net bij gekomen. Willem, hey, Willem. Hey Willem. Dat is veel zin. Hey schat. Maar uh, hey, schat, jij, kunt, uh, jij kunt hun dus niet horen. Ze zeggen allemaal nu hallo Sunset. geef het even door, maar uh, jij kunt hun niet horen. Maar jou wel. Oké, okay, nou. je uit de klein Van vis. Los allemaal. Het is dus intussen ontzettend druk geworden. Het is 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, maar liefst 15 mensen zitten hier aan de tuin. Wauw. Ah, gezellig. En het is droog. Gezellig. En uh, we zijn lekker aan de hafjes. Oeh. Dus, uh, ik heb de heerlijke kreis uh, gemaakt met tuinkersten, zelfs gemaakt met mij, uh. En een babanoes, ik weet of je dat kent. Ja, lekker, heel nee. vind ik die. Met een beetje pevertje erin en een gepofte knoflook En tomaten. Ja. En heeft er een bandje gespeeld? Uh, Guus, zei daar iets van? Um, nee. Die zijn er nog niet geweest. Oh. Nee. En uh, ja, verder was het gezellig. Ja, nou hier bij ons is ook gezellig, maar we balen er ook allemaal van dat we er niet kunnen zijn. Uh, maar in, ja. ons in ons hart zijn we ook daar. Ja, tuurlijk. Hé maar ik geef je even door. Oké, okay, doodeloen, veel plezier. Doei doei. Hallo. Hallo. Baby. Gerard. hoi. Hoe is hij nu? Ja, uh, oké. Okay. hond springt uh, net op de uh, zetterschout. Nino, hond. En uh, ja, wat... Ik wilde de een en ander rook te bakken en zo. En uh, de zon schijnt, uh, wat net achter een bal erbij. Mijn... Ja. Beter, hè? Ja, ik luister gespannen. Ah ja. Nu is Bobby naast me. Goed. Even door. Ja, ja, ik word altijd heel rustig als ik naar jou luister ja heel ja. rustig rust, van mij rust ja, nee. ja dit ja, is Bobby is, is u, daar word ik heel ja, onrustig <laughs> Bobby, Bobby je bent ja, ze... <laughs> oké okay, en uh, ja leuk joh ja gezellig ik zit hier dus met uh, Dirk is er net bijgekomen op de voice chat uh, Willem en Gypsy Star en op de text chat hebben we nog Barney uh, oh, zit ik ja jammer jullie niet bij zijn ja, dat vinden wij ook. Uh, maar in ons hart zijn we bij jullie. Ja. Oké, okay, dan ga ik hem nou even door aan uh, iemand anders geven. Oké, okay, Bobby, leuk je te horen, man. Hoe radio. De radio. De radio. De radio. De radio. u het is steeds drukker. Het is, uh, het is mooi weer geworden. De zon schijnt. En... Wauw. Ja, het is een hele, hele goede sfeer vandaag. Wauw. Zegt Willem. Jaloers. Hoe is het bij jou? Goed. Willem is jaloers, zegt hij. Ja, <coughs> Willem is jaloers, zegt hij. En is niet last van corona, hè? Nee, daar heeft bij ons nooit niemand last van. Oh, okay. Hopelijk helemaal nooit. Oh, yeah. wow. En bij jullie ook niet. wordt steeds zachter het geluid vandaag. Oh man, oh. we zijn nu ook rechtstreeks op de radio. Ja, ja, rechtstreeks. Dit wordt doorgegeven op de radio. Helaas, jij kunt de andere voice chatters niet horen uh, nee. via deze verbinding. Maar zij horen jou meteen wel. Oh, dat is wel leuk hebben u nog een speciaal opname gemaakt van de Riederadio? Ja, een speciale. Ja, Gypsy uh, Star zegt ja, zij maakt een speciale. Ik, ik maak een gewone. Een gewone opname. Kunnen we die dan ook downloaden of zo? Dat kunnen we overwegen. Gypsy Star roept al yes. Dus uh, zij gaat wat knutselen. Een of andere uh, kortere samenvatting, zeg maar. Een oh, compilatie nou, maken. Ik ben benieuwd. Een compilage. Ja. Dat is goed. Ja, gezellig, leuk. Uh, het klinkt allemaal inderdaad zonnig daar. Jullie hebben ja. hartstikke veel plezier. Ja. Het is inderdaad zonde dat we er dan niet allemaal echt in het echte leven bij kunnen zijn. Maar we, we, we, we, we zijn er toch bij. We, zijn er, we vieren ja. toch mee. Ja, ik vind het jammer dat die weer wat met Iklariën niet bij zijn. Ja, helaas. Ja. Klariën had iets verkeerds gegeten. Jammer hoor. Die ligt nu op de bank. Ja. Ja. En hoe gaat het daar mee? Gaat alles goed? Uh, met, met mij met, met mij ja, met, gaat. Het met goed. gaat het goed. Uh, 29 augustus komt ze misschien op televisie Vanaf de... uh, 29 augustus. Hollands Got Talent. Misschien ga ik echt kijken. Ja, misschien hè, want je weet al oh, wat ze al uh, op de radio dus, uh, Je weet ja, ja, ja, ja. Wat... Zij heeft meegedaan met honderden mensen, zeg maar, om, kijk, om zei, daar... Nou, de begin... Uh, ja, dat ik maar maar ja. er is dus kans dat zij op 29 augustus, dat begint dat seizoen weer, uh, te zien is met de termen. Uh, ja, of een week later, of nog een week later. Of maar... een week of. later. Ze zegt nu, of een week later, of weer een week later. Je weet nooit hoe ze dat opknippen. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik uh, zal het in de gaten houden. Oh, uh, lijkt me wel leuk. Ja. Nou, ik weet dat Kees altijd luistert. Dus er zijn de tijd, als ik het weet, dan zal ik het wel hey, zeggen. Ja, well, Kees, Kees ze, ze zegt dat uh, ze weet dat je altijd luistert. Dus ze zal, ze zal je eraan herinneren wel als het uh, bijna zover is. Ah, uh, hartstikke fijn. Geweldig. Hey. Oké. Okay. Zou ik uh, Els even geven? Ja, Els, die hebben we nog niet gehad. Oh, die hebben we hey, nog niet gehad, nee. Bedankt, Kees. Hoi, oh, Hallo, die Els. Elsje. Yeah. Hey, ja. yeah, we zitten op de dus en de Teamspeak, maar helaas via deze verbinding kun jij niet horen wat hun zeggen. Hun kunnen... Ja, nou nee, ja, ja, ja, ja, nee, ik hoor niet, maar zij horen mij wel. Ja, we zijn in de uitzending. En uh, je bent duidelijk te horen. Al dus Gypsy Star. Willem is er ook. Die zit hier ook in de chat. Ja. Nou, in elk geval. De groetjes aan iedereen. Ja. Groetjes ook aan jou. Van allemaal. En we waren het er net al over eens. We balen allemaal als een stekker. Dat we inderdaad niet, uh, niet zover hebben kunnen komen. Dat we daar ook zijn. Maar we leven mee. Oké, okay, nou. En we partyen hier gewoon op de Red Radio. Ja, nou ja, we hebben hier een paar muziek, muziek aan flinke aarde, ja. Ja, dat is vreemd, want omdat hier schijnt de hele dag de zon, dus ik hoorde het al, dat al wat jullie buiten hadden. Ja. Nou ja, nou is het mooi. Nou, hoog. Het is een stuk drukker geworden dan jullie gedacht hadden, dacht ik. Wat zeg je? Het is een stuk drukker geworden nu de afgelopen uh, uur. Ja, er zijn toch zoveel mensen. Ja. Ja. Heb je hier ook gevallen. Ja, ik hoor het. Je moet je bek houden, hoor ik iemand zeggen. Nou ja, zeg. Ja, ik heb een goede horen. Ik heb goede oren. Ja, jij hebt goede oren. Je moet je oren houden. Hé, <lacht> helemaal nee, leuk. Er gaat nog een band spelen. Prachtig, ja, we wachten nog wel wat muzikanten. Echt waar. Die nemen hun tijd. Ja, ik weet niet of ze daar wel of niet over is afgesproken. Tot hoe laat gaan jullie door? Ja, oh, dat weet ik, ik zeg niet helemaal. Maar nog wel een tijdje, denk ik. Dat zijn een kleine nou, uurtjes. Dan gaan wij ook nog wel een tijdje door. Oké. Okay. Nou, je, je, je hebt mijn nummer. Dus als er iets is, als er iets leuks is, als je een verbinding wil maken, bel me. En dan, dan zet ik je de uitzending. Ja. ja. Guus, of jij... Je kunt altijd bellen. Of je geeft het aan iemand anders dan die telefoon. Het nummer geheim. Nummer geheim houden, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Uh, 4 0 0-6-23. Nee, dat is niet normaal. 4-3. Oké. Okay. Geen uh, houden en is echt wel belangrijk. Jongen, je hebt hier hard Sorry, ik, ik verstot je niet wat. Een staat... Ik knalde er doorheen. Ja! Oké! Okay. Okay. Check jullie batterijen of de batterij op de telefoon ook goed is. Opladen. Oké! Okay. Oké! Okay. Doei doei! Doei doei! Jij eerst! Jij eerst! Jij eerst! Jij eerst. Ik heb mijn eigen telefoon, ik heb geen idee hoe ik mij niet trek. Hahaha, ik heb geen idee. Leuk! Oké, okay. doei Els, bedankt, tot later, dan bellen we weer en bel mij, bel me. Bel, me. Oeh, zo. Oh. Dat was wel even leuk hè, ja. Is, is het go goed te verstaan, K geluidskwaliteit erachter? Ja. Nou Els kan het iets minder verstaan, je hebt de telefoon een beetje ver van de raf, denk ik, maar ja, de rest kan ja, het goed volgen. Het ja. leek wel of de batterij steeds leger werd, dus zo, mijn, mijn oren werden steeds groter. En zwaarder, de zwaarder, <laughs> om te, ja, ik om ben te horen. Allemaal, ik ben benieuwd wie er dan allemaal bij zijn gekomen. Ja, we doen het maar in etappes, in plaats van uh, urenlang uh, aan die telefoon hangen. Ja, en dan kan ik ook als er weer eens een breakje is, even gewoon die bestanden die ik nu al heb, even overzetten. Ja, goed goed knippen, goed knippen, alleen maar de highlights, geen ja, ruis, ja, weg met alle ruis. Tuurlijk hè, tuurlijk. En het telefoonnummer, moet je biepen. Ja, dat, dat haal ik er ook uit. jongen, dat, dat gaat hij live op de radio zeggen Het is geheim. Maar, maar dacht je nou echt, dat het een echt telefoonnummer was? Dat het een telefoonnummer was? Je weet het, no het al nooit. Het, het was ook niet compleet. Nee, hey, dat klopt. Maar, en <laughs> geheel, geheel fictief. Gewoon verzonnen. Ja ja, ja, ja, ja. Ik zeg ook wel eens Ik passwords. Wel passwords <laughs> passwords <laughs> of mijn pincode. 3712, uh, ja. 3712. Ja, ja, ja. Aha. Nou, nog je nog weet hoe je pas ligt, dan... Uh... <laughs> We, mogen alles de We halen alles van me weten. We halen even mijn pink houden. Maar uh, Dirk? Um, het is dus over een week begint het nieuwe seizoen van Hollands Club Talent. Op een zaterdagavond om 8 uur 's avonds begint dat. Ja, ja, ik klik uh, de 28e, hè? Nee? 29, nee? 29e. 29e. Ja, ja, ik zal hem even noteren. Oh. Ik kan hem niet missen, yeah. dus, uh, ik heb interactieve tv, dus ik kan me altijd terugzien. Echt die alvies. Kan ik me weer ergeren aan, aan Ari B. <laughs> oh, hij, ja, ja, ja, hij, hij vond me wel de, heel, de, heel de, muzikaal. Ik heb liever Gordon. <laughs> Ach, gatver. Nou, hij vond me wel uh, heel enthousiast trouwens ook. Maar Paul de Leeuw en Ali B hebben het ook zelf geprobeerd, hè? Die hebben zelf ook geprobeerd om te met spelen. Ja, op die, op die van, jou? Kwam, van jou, kwamen ze bij die van jou proberen? Of uh, zeiden ze dat ze dat ook geprobeerd hadden, elders? Nee, ze, ze hebben het ook echt ge Nee, nee, ik heb op... dat verder niet gezegd. Ze gingen het ook proberen, uit zichzelf. Op die van jou? Die van mij, ja. Oké, okay, dat bedoel ik. Dus dat was de eerste keer dat ze op een terrein speelden, op die van Just. jou? ja. ja ze... Dat was wel leuk, want uh, op een gegeven moment uh, zeiden Ali B uh, en Paul de Leeuw. die probeerden dus Angela over te halen. om het ook eens te proberen. Ze van ja, je hebt nou al nee gestemd. Of, dames, jullie hebben wel nee gestemd. maar kom ook eens proberen, dan weten jullie zelf hoe fucking moeilijk dit is. Maar dat, dat zou ik dus opnemen in je promotie. Hè? Dat, dat, dat Ali B en Paul de Leeuw. Op jouw uh, termen hun allereerste termenervaring hebben. Yes, maar, nou, dat, wat... uh, ja, maar dat uh, neem ik sowieso mee. So, die, historisch, ja, een ja. historisch moment in het leven van beide artiesten. Ook ja. En natuurlijk ook wel een beetje van mij. Hè? Dus, uh... Een beetje, ja, Ali B en die andere, ook, ook zo'n gast. Wat, wat moet die nou, Paul de Leeuw? <laughs> Ik vind Paul de Leeuwen toch wel leuker dan Corona, eigenlijk. Ja. Ja, ik kijk ook naar de Engelse en de Amerikaanse. Daar, daar heb je toch ook eentje, dat, die, dat is een beetje de eikel: Simon Cowell. U Simon Cowell. Ja, Simon Cowell. Je weet meteen wie ik bedoel. Ja. Ik, ik, ik zeg, ik zeg ja, de alleen de maar eikel. eikel en je weet meteen wie ik bedoel. <laughs> ja, maar ik volg het ook een beetje hè, al jaar. dus... Uh... Ja, maar, maar, ja, maar op zich weet die Simon Cowell wel lachen, snap je? Beter ja. dan van die, die zeggende gasten. Ik ben ook een enorme fan van Golan Ramsey. Die, die kok. Die, die, de scheldende kok, zeg maar. Die leeft nog, hè, toch? Want ik ja. Ken je die, Willem? Gordon nee. Ramsay? Ja, nee, nee. ik ken hem wel. Nee? nee oh, wel, ik, ken oh. een, ik ken hem wel. Dat is, is, is, is een heel goede kok. Een wereldberoemde, vermaarde kok, zeg maar. Maar die reist dus om de wereld... om, om mensen uh, hun slechtlopende restaurant uh, weer op te lappen. Oh ja. En... Hij gaat dan kijken hoe ze dat georganiseerd hebben, hoe een keuken is, hoe de opslag voor de voedsel is en toestanden. Nou, en hij vindt meestal beestenbendes, hè? Ja, ja, ja, ja. En hij, hij, ongezouten, vertelt hij dat iedereen. En, en het, het heel vaak, uh, op een gegeven moment staat hij ook echt te schuilen, weet je, van fuck you. En uh, hij, <laughs> hij wijst ook met zijn vingertje en... Hij heeft het ook dat, over dat de mensen echt diepere problemen hebben. <laughs> maar het is heerlijk om dat te zien. Hè? Want uh, in het begin, iedereen is ook bang als hij komt. Ja, ja, ja. En dan denken ze, het valt wel mee. Maar op een gegeven moment trekt hij zijn scheuren op. open. Ja, en dan iedereen ook van: Oh, ik haat hem, ik haat hem. Hij is. Uh, uh, <laughs> ik wou dat hij oprotte. <laughs> en, uh, het eindigt dan met een helemaal verbouwd restaurant, een nieuw menu. Iedereen tevreden, volle zalen. En oh, weet je, geweldig was het weer. Hè. Ja. Dus het eindigt wel goed. Me meestal. Heel soms niet. Soms ja. zijn er inderdaad eigenaren die zo... Ja, geweest zijn. Uh, ja, dat, dat het allemaal voor niks was. Ja. Maar is leuk om te zien, hoor. Dus een, een agressieve kok... <laughs> ja, die kan inderdaad af en toe erg zijn, die Girl Rams Heerlijk. Ook dat er in de keuken af en toe echt hele ja, schelppartijen ...maar ook dat het echt bijna op ruzies en zo uitdraait. dat hij daar ook echt af en toe met een band of zo staat en dan... Ja, ja is som... het is het BBC of zo? Uh, nou, die zit op allerlei kanalen, duikt hij op. Uh... Ja, hij is ook wel eens uitgezonden op de Nederlandse zenders volgens mij. Ja. WS6 geloof ik. Eens... oorlog in de keuken heet het geloof ik in. Sommige mensen moeten echt wakker geschud worden in, in hun uh, routines. Die zitten ja. zo in een routine en die zijn dan destructief, hè, negatief, anders zouden ze die gast niet oproepen. Als er niks aan gedaan zou worden, dan zou het restaurant failliet gaan en uh, iedereen ja. ontslagen en grote schulden en dat soort dingen. Dus dan moet gewoon, in praktijk, moet, moeten er echt mensen wakker geschud worden. En dat gaat soms gepast met op tafel slaan en harde woorden en confrontaties. Ja. En daar helpen gewoon uh, de, zachte, de, de zachte manier niet, zeg maar. En dat die persoon ja, heel heftig is, heftig is hè, dus die, die Golden Ramsey, in, in die zin is het alleen maar positief. Dat hij het ja. aandurft aan om die, die barricades te beslechten. <laughs> Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Ja, ja dat, wou, dat wou ik net zeggen. Ja. Maar ja, goed, Steven Cowell is dat een... Simon Cowell. Simon Cowell, uh... Maar het is wel goed, zo'n gast. Maar ja, kijk, als dus ik dat vergelijk met de Nederlandse opstelling, dat, dat is zo slap, dat is zo'n slappe hap. Maar de hele Nederlandse media is één grote slappe hap, weet je, is één ja. uh, familie, bij wijze van spreken. Ons kent ons. Ja, de, ja. ja het is niet interna internationaal. Internationaal. achter. Ja, dat hou je toch. Kijk, eigenlijk is Nederlandse tv is eigenlijk lokale tv in deze wereld. Hè. Vroeger was het nationale tv, maar na, nationaal zegt eigenlijk niks meer. Hè. Dus uh, in, in die zin is als je in je eigen taal luistert, kijkt, bij je lokaal. En daarbuiten is het Engels, Duits, Frans, uh, Chinees... Rijks, uh, a a a a apropos, CNN is terug op, op mijn kabel. Die, die was uh, hey. meer dan een maand weg. Hé, hey, ja. Hoe kan dat dan ineens? Die ook wel op. Ja, ik ben blij. Want uh, nu heb ik tenminste weer een, een signaal uit Amerika. Want, want anders heb je alleen maar euronews. En... lacht de fout niet bij jou, CPR? Dat het vreemd is die van de kabel houden. Nee, nee, echt niet. Ik heb voor alles geprobeerd. De hele machine gereset en zo. Welke, welke provider heb je Eh uh, Weet ik eigenlijk niet. Oh, Al weet ik niet. Ik heb Delta, maar je ziet. Er... Sego volgens mij. Die hoort er standaard. mijn Sego. Nou, Laten we niet technisch gaan, uh, ouwe hoeren. <laughs> Op deze Red Radio dag. 22 augustus 2020 zelfs 2020. Ja. Ik kan me herinneren in de jaren 70 toen ik nog op school zat en zo... zal ik op school zal ik in de schoolbank zal ik te mijmeren over hoe mijn toekomst uit zou kunnen gaan zien. Ja. En toen dacht ik ook van ja hoe oud zou je kunnen worden hoe oud zou je worden en nog gerekenen. en uh, dus dat is 50 jaar geleden, hè? in de jaren 70, werd uh, gerekenen. En toen kwam ik uit op zo'n 2020, 2021, zeg maar als ik dat haal, dan heb ik een behoorlijk leven er al op zitten. In het in, in jaar? Ja, maar ik ja. dus, moet je me voorstellen, in 1970 denk je over 2020. Ja. Uh, de datum eind verder op 50 jaar, dat is dan voor iemand van die leeftijd een heel eind verderop. Ja, dat was, ons, dat was verre toekomst. <laughs> oh, dat ja, dat mag je vertellen. Ja, ja, 2000, 2000 was verre toekomst. Maar nu ben ik dus gearriveerd in de toekomst. En, uh, ja, lachen. <laughs> <laughs> de toekomst. Een, een soort overtime nu, hè, van... Uh, ja wat je toekomt. Ja, ik moet ook ja. de, de, de, de denken aan, aan wat men adviseerde mij dat ook heel vaak. Dat kwam in één keer uit de maatschappij, zullen we zeggen, van dat mij, mij ging adviseren om uh, nu kan ik ook nooit op die naam komen. Dat je een soort zelfbewust bewust van het moment wordt. Hoe, hoe heet dat, die techniek? Een heel populair woord tegenwoordig. Nu. Een... Nee, het is een heel popie woord. Je hoort het te passen, te oppas. Uh, je kunt er cursussen volgen. Huh? Wat zei je, Gypsy? popie woord. Nee, dat is hem niet. Poepie Wat ja. <laughs> nou, doen we Zelfbewust. Hè? Bewust van het moment, van de situatie. Bedoelen ze mee dat je je geen zorgen moet maken om de toekomst, weet je, niet om het verleden. Dat je echt in het nu moet zijn. Nou, hoe heet dat nou? Maar? En heel grappig, waarom vergeet ik iedere keer dat woord? <laughs> self-consciousness? Ja, self-consciousness. Zo zou je het Nee, nee, nee. Ja, het, wordt stuff. het wordt geadviseerd overal. Als je een beetje problemen hebt. Oh, dan moet je puntje, puntje gaan doen. Puntje, puntje. Mindfulness. Mindfulness. Hè? Ja. Hey, hey, hey. ja. Hey, Kijk dat, Willem? <laughs> Ja, ik heb er wel eens van gehoord. Mindfulness, ja. Ach ja. Ja, ik zei meteen, ja, mijn mind is al full. Ja. En wow. ik, ik, ik zou eigenlijk meer een mind emptiness willen. <laughs> maar ja, dat is, kan weer niet. de train of thought, dat blijft gewoon doorgaan. Ja, tettere tettere tettere tettere ja. Tettere tettere. En je kunt je daar alleen maar mee afvinden, gewoon. En, en, en met andere dingen bezig gaan. In plaats van je bezig te houden om iets te stoppen wat niet te stoppen is, zeg maar. De, dus ik dacht vroeger ook meditatie. Als je mediteert, dan word je helemaal stil en rustig van binnen. Dan ja, stoppen, stoppen je gedachten. Ja, mooi niet. Ja, maar, maar dat is mijn eerste. En straks basis... is echt los. Maar in de meditatieoefening probeerde ik dus ook gewoon de gedachten te stoppen iedere keer. Volgens was... vol mij stoppen je gedachten bij het leven nooit eigenlijk. Hoor. Als je slaapt dan droom je nog. Ja, technisch gezien inderdaad. Helemaal nul. Je dat dat, hersenen bubbelen gewoon door. Hè? Ja, maar mindfulness dat gaat dus nu ook meer over hoe je op straat loopt. Hè? En, en de, het ervaart om je heen. En hoe je het interpreteert, zeg maar. Nou, ik vind het wel grappig dat het uh, zo enorm geadviseerd wordt. Dat het zegt dus dat het er niet is. Dat eigenlijk men niet mindful is. In de tussentijd ga ik even wat bestanden overzetten. En de tablet een beetje bijladen, dan kunnen we straks weer... Uh... We dus straks weer straks weer Ja. <tie> ah. We zijn daar nou toch een beetje gezellig aan het kletsen, dus uh, en jij maakt de hele opname, dus ik doe even de uh... highlights. Uh. Ik moet ze ook even renemen, zie ik wel. Uh, ja, dat is kort, Jimmy. Ja, hij is er ook in het Nederlands. Even kijken: mindfulness wordt vaak gedefinieerd als tussen aanhalingstekens. Het bewust aandacht geven aan het moment, zonder hierover te oordelen. Deze definitie verwijst naar het vermogen om opmerkzaam te zijn van gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en de fysieke omgeving op een accepterende manier zonder te oordelen of iets goed of fout is. Ja, dat gaat nog een stuk door, die pagina. Ja. Enkele misverstanden over mindfulness komen nog vaak voor. Zo roept mindfulness bij veel mensen de associatie van zweverigheid op. Zweverigheid tussen aangestekens. Doordat het vaak geassocieerd wordt met spiritualiteit. Spiritualiteit. Het is een aandachtstraining waarmee een houding van alertheid getraind wordt. We oefenen als leren om de aandacht te vestigen op het moment aan alles wat zich aan hun voordoet. Dit kan van het lichaam, emoties of gedachten zijn, maar ook zintuigelijke ervaringen door de omgeving. ...stressreductie... ...ja... ...bij somberheid, angst en vermoeidheid... ...en links naar boeddhisme... Ja, sorry hoor. Even een heerlijke meditatie, moment van rust. Ja, en stilte. even rust, ja. Zo, mijn bestandjes verplaatst naar mijn PC. Uh. kunnen we weer uh, eventjes tussentijds opladen. Ja, ja mooi, mooi, mooie woorden, Dredward. Uh, gewaar worden. Ik word mij gewaar van. Oh, hij zat er op 48 procent. Ze heeft ook voor de helft sap, maar... Ik laat het even een beetje bij. Ik heb de bestanden, ik heb weer wat uitgemaakt. Dus... Heb je ook uh, die firewall geïnstalleerd op die tablet? Oh, die hij zei. Ik geloof nog van niet, maar... Nee, schoon maar een vraag. Het is niet verplicht. Ik heb nu, nu net weer een firewall op mijn werkdesk gezet. Een privé, die heet ook privé firewall, private firewall. Want die, die van Windows, die werkt in de achtergrond, daar zie ik niet wat er gebeurt. En uh, deze die, uh, die maakt alles zichtbaar. En zo, zo viel me meteen wel op dat mijn buurman nog steeds na al die jaren... Uh, nog steeds per seconde tientallen uh, uitzendingen uitzendt, pakketten oh. uitzendt... die roepen van hier ben ik, hier ben ik. Nou, misschien ook een virus, weet ik, weet jij wel. Nee, nee, nee. Dat, hij hij gebruikt ook Max en zo... Die hebben per definitie ook zijn die uh, in het lokale netwerk uh, zenden die uit van hier ben ik. Dus dat je als je dingen inplucht uh, op jouw netwerk, dat die meteen mekaar kunnen vinden. Oh ja. En vroeger was het bij Windows ook zo. Dat, en, en nog steeds zo. Bepaalde dingen zend dat, zenden die op het lokale netwerk uit van hier ben ik. Uh, en... Ja, dat, in principe, eigenlijk, dat moet je... uh, eigenlijk automatisch pingen ofzo. Ja, ja het is ook een soort pingen. Gewoon kijken wie er, wie er nog meer is. Wie er antwoordt. En, en als er antwoord komt verbindingen maken. Uh, bijvoorbeeld mijn buurman. Die heeft een, een mediadisk, Een NAS disk. En die is op zich online. En hij, hij heeft daar ook muziek en video's op staan. Die zou ik eigenlijk in, op mijn computer ook kunnen zien. Omdat ik dan gewoon. Die netwerkschijf ja, die kan op alle computers in het netwerk hier verschijnen. Maar het grappige is dat het niet werkt. Want hij, ondanks dat hij alles uitzendt gewoon de hele tijd en open heeft staan. Heb ik nog geen video van hem kunnen zien. Hmm. Nou, bij mij zit dus alles potdicht. Als je in mijn netwerk gaat kijken dan, dan krijg je geen antwoord van niks. Ja, bij mij ook. Nou ja, niet helemaal gebruik gebruik pc. Um... Ja, ik, ik uh, heb dus hier verschillende buren en, en verschillende organisaties, zeg maar, in, in mijn local net hangen. Hè. Dus het is niet dat ik hier alleen maar op zit. Het gaat dus om dat er derden bij zitten, zeg maar. Uh, uh, en uh, dat zit wel op mijn router. Maar het is allemaal veilig, hoor. Er, er komt bijna niks door die router heen. Nee. Ik heb die Firewall van Windows ook uitgezet. En PC Firewall Plus erop gezet. Dat ding, dat wordt niet meer gemaakt, maar is nog wel een hele goede. Ja. Maar die, die standaard Firewall van Windows, die vind ik ook niet zo best. Nee. Ik dacht, ik dacht en... dat het alleen maar de, de uitgaande signalen waren. Die, niet, niet in- en de uitgaande signalen van Windows. Van, de, van die Windows Firewall. Maar het is goed omdat het dit aanschouwelijk maakt. Ja, ik, ik zal met de, met de knieën bloot gaan. Dirk, ik ga je iets onthullen. Oh, nou oh. oh, dan gaan we het krijgen, let op. Ja? Ik, ik heb dus, ik had, ik, ik heb een cryptominer gehad. Een idee wat het is. <laughs> nou, cryptominer, die, uh, dus ik, ik merkte dat mijn computer op een gegeven moment langzamer werd. En als ik, als ik iets aan het doen was, dat, dan af en toe bleef hij helemaal hangen, weet je? En. Dan even... en kreeg ik meteen bij de task manager en uh, daar zag ik dat bovenaan stond... WUP.exe... WUP.exe. En ik denk van... oh shit, dat is weer een Windows update... is weer bezig in de achtergrond of zo. Ja. Maar dat duurde op een gegeven moment zo lang... en ik denk, ja, WUP.exe... maar dat is een soort automatisme voor mij. Ik typ het meteen in, in mijn zoekmachine. Uh, WUP.exe. Even checken wat het is. En uh, krijg ik krijg meteen pagina's vol... Uh, met... Virus, World, Trojan. Uh, hè? Dus een virus. En ik denk: oké, okay, dus dit is niet Windows Update. Dus daar heb ik meteen mijn externe harddisk uitgeplukt. En mijn internet uitgeplukt. En alle programma's afgesloten. En ben ik, ben ik gaan hunten. Ben ik op zoek gegaan. En inderdaad, was. Er waren diverse infectiebestanden bestanden op diverse plekken. En als ik ze weghaalde, dan verschenen ze gewoon weer. Dus ik moest in de registry, heb ik zitten deleten. Uh, op schijf heb ik zitten deleten. En uh, mijn, mijn virusscanner, die was wel aangeslagen op een gegeven moment. En die had honderden, ber honderden berichten van blokkades. Okay. Dus, en het stomme is, die moet je dan per stuk uit gaan zetten. Weet je, van uh, per stuk, blok, blok, of uh, remove, remove, remove. En dat is ook een truc, dat je, dat je denkt van ja, ik doe het maar niet of zo, weet je. Maar uh, bla bla, in ieder geval, ik stond bloot, maar ik was geïnfecteerd. En ik stond bloot aan uh, whatever er in dat virus zou zitten. Hmm. En ik heb het gelukkig... Uh, in de kiem kunnen smoren en met mijn techniek uh, ook kunnen killen. Nou, bij, jou, bij jou was het al gestart. Ik heb het een keer gehad dat het nog niet gestart was. Ik zag alleen uh, op een gegeven moment mijn firewall begon aan te slaan en, en die zou bij de volgende opstart zou die gestart zijn. Ik heb bij de opstartprogramma's, die normaal opstarten, dat, ik, dat rijtje kan je in- en uitschakelen. Dat heb ik uitgeschakeld en de map even opgezocht en eruit gegooid. Dus dat, ik heb nooit geweten wat dat was voor een virus. Ja, dus, dat, dus nu dan duikt er wel eens iets op, maar over het algemeen zit er mij niets in. Wat ik mensen altijd aanraad, ja, dan moet je weer technisch worden en dan moeten de mensen weer denken... ...ja, dat kan ik niet onthouden, maar het is nogal makkelijk. Uh, bij het Windows taakbeheer kan je zien wat er in je ramgeheugen staat. En als je dat rijtje nou uit je hoofd leert, dan weet je altijd als je ze nu al eens inkijkt, kijkt... Hey, ...hé, er staat nu iets in wat er niet in hoort... Yes. En dan kan je dat even op gaan zoeken. Zo doe ik yes. het altijd. Zo kom ik ze nu en dan wel eens iets tegen. Dat, ik denk, dat heb ik nog nooit, dat is iets raars. En dan kan het zijn dat het er soms in hoort dat je het zelf hebt geïnstalleerd. Maar het kan ook zijn dat het iets heel vreemds is. Ik had dus ook het, uh, de, de Windows 10 virus shield. Eh, en, en real time virusbescherming stond ook aan. Ja. En dat... die, had, die had eigenlijk moeten reageren. En uh, die reageerde op het moment. Ik, ik moet even dat... Uitleggen, ik was dus op een verkeerde site en ik wist dat. En ik downloadde een verkeerd iets, dat wist ik, en ik start het op. Het enige fout wat ik gedaan heb, is dat ik eigenlijk een sandbox had moeten openen. Een zandbak, een beschermde, afgeschermde omgeving, waarin ik dat ding uit ging pakken. En, maar het is dus echt twintig jaar geleden dat ik het virus, uh, en dan ook bij andere mensen heb gekild. En uh, ik, gewoon één klik te ver, zeg maar. Hè? Maar toen sloeg de, de, de antivirus aan van ho. En dat was erg goed. Dus toen, toen heb ik het gekild. Maar daar is het wel binnengekomen. Ja. En al doende met het onderzoeken van dit heb ik dus uitgevonden... dat er nu inderdaad ook weer andere utilities in Windows 10 zitten... waarmee... Uh, Files op jouw disk gecreëerd kunnen worden die, en gemanipuleerd, die, uh, dat gaat buiten de, de antivirus om. Ja. ja. En, en, die, en dan gebruikt hij de scheduler om, om uh, de, de boel te starten. Dus hij creëert eerst een executable, zeg maar, op je schijf, en dan. Zet hij in de schedule, zet hij een opdracht neer om die te starten. En, en ja, dan ja. begint begin het feest. Dan kopieert het zich naar verschillende plekken, verbergt zich onder verschillende namen. En crypto mining. Dus dat betekent dat mijn computer de hele tijd numbers het crunchen is en die aflevert op een server. Waar, waar dus berekend nieuwe cryptocurrency wordt berekend. Ja. Dus en, en uh, dus in die zin hoorde ik bij een botnetwerk van, weet ik veel, 100.000 geïnfecteerde computers die daar aan meehelpen. Ja, er zijn wel heel wat mensen die hebben een bot, dat ze het niet weten. Nou, Windows 7 stond bij mij ook behalve die firewall van Windows. Die ik heb gezet, ook Windows Defender. Ik weet niet of Windows 10 het ook heb. Maar die heb ik standaard uitgeschakeld. Want die begon op een gegeven moment al, allerlei dingen te doen. Nou ja, er een website en dan hield hij dit weer tegen en dat weer tegen. Die heb ik dus door het te lastig. Dat is Windows ja. Defender heet nou, dat. Nou, is grappig. Gewoon... In, in, deze, in dit infectiepakket zat ook windefender.exe. Dus okay. er was ook een file actief. Die heette WinDefender. Punt exe. En dan denk je, oh dat is die van Windows. Maar dat was het nee, dus nee. niet. Dat, uh, Windows nee, die Die van Windows heet M -S -S, even kijken, M s a s, -S -U -exe. Dat is, uh, dat, dat, Die heeft een andere x naam. Dus die ja. heeft geen Windows Defender. Punt, uh. En waarom vertel ik dat hier nu? Dus hey, het kan zelfs mij gebeuren. Eén klik te ver. Ja. Maar ik was dus wel heel bewust en er op tijd weer bij. Maar het heeft ik... jou nog nooit tot uh, desastreuze gevolgen geleid dat je echt uh, je nergens meer bij kon. Wel... Nee, maar ik hield wel mijn hart vast gisteravond nog van uh, dat, dat het niet zo'n ransomware ding is. Hè? Dus dat het, dat het al je plaatjes, al je muziek, al je content encrypt. Ja zodat je er niet meer bij komt. En of je maar even 400 dollar wil betalen. Ja, en dan oh, ja. moet je geld storten. Anders kom je niet meer bij je foto's en je muziekjes en whatever. Ja, ja. Dat moet je dus nooit doen. Mensen zijn doen Soms wordt het nog niet eens vrijgegeven. Je betaalt 400 dollar of, of euro. En dan blijven ze op slot. Ja. Nee, maar kijk, het hele punt is. Dus dat er een toegang geforceerd is tot mijn systeem. En dat had alles kunnen zijn. Het had ook ransomware kunnen zijn. En ik heb gewoon mazzel gehad dat het geen ransomware was. Maar alleen maar een crypto miner. Ja. En ik moet nu in quarantaine zijn. Twee weken. Hè, om, om te kijken of er niet toch mm -hmm. nog eens iets is achtergebleven. En het alleen maar doet alsof het weg is. Ja, virushunting is echt een, een, is een spannende be bezig business. hoor, be bezigheid. Ja. Maar ja, mensen dus klik inderdaad nooit als je iets downloadt van het web. Hè. Ja, en, en rare e-mails, van de e pakje op je te wachten en dat heb ik we ook wel eens gehad. E-mails, uh, e als je niet weet wat het is, als je niet weet waar het vandaan komt, als je het zelf niet hebt opgezocht en gedownload en volledig bewust dat hebt naar je toe gehaald en het wilt gaan uitpakken, dan al die andere dingen niet op klikken. Nee. En ook telefonische dingen niet aannemen van we hebben dit en dat nooit doen. Het buiten hoor hier. Waar heb je al, Willem? Ja, maar het Wind stil hier. Ik zal even kijken we willen. Ja, dus ik heb de Windows Firewall nu uitgeschakeld en een privacy, Privacyware Private Firewall heb ik geïnstalleerd. Daar was ik een enorme fan van en. Als je nu naar een website gaat, dan vind je hem niet meer. Ze hebben daar weer een heel nieuwe suite en, en daar kun je alleen maar voor betalen. Maar de, de laatste goede privacy, privacyware, uh, private firewall, uh, die kun je nog downloaden. We hebben al sites. Nee, gelijk Willem, In heel Nederland, een klein licht stormpje met windstoten tot 70 km per uur. Ik val er wel mee, maar... Oh, daar, zin, hoor. Ja, dat komt, ja, komt een ja, beetje over Nederland heen. Maar rond 11 uur vanavond gaat het weer weg. Het is geen harde storm, maar een licht heel klein windje eigenlijk. 60 km per uur, dat kan er nog mee door. Ja, we gaan richting de herfst, dus. Ja, zo moet je wel rekenen. Het wordt iedere avond weer een stukje minder door uh, later licht. En uh, het, is echt, uh, het gaat echt richting. Nou ja, ja, ja het gaat gewoon richting herfst. Het is erg somber allemaal voor de mensen die denken, nou, ik, ik, ben, ik heb nog net de zomer in en nou is het alweer aan het aflopen, maar zo is het wel. We zitten alweer, nou, zeg maar rustig op, uh, op uh, eind augustus. Ja. Ja. Voor <laughs> mij <laughs> ook wel een beetje een spannend tijdje, want wordt mijn dingetje uitgezonden op Holland Quartelland of niet? En ja, je is het dat betekent dat bij jou, dat dat jou de telefoonroodgroep ja. is. Duidelijk wel misschien, ik weet het niet, maar ja. Uh, ja, je weet nooit wat er uh, uit. Nee, dat is Maar Dat begint alweer begin de... de... al in de pas. Man. Want het spelen ging eigenlijk nog niet eens echt heel slecht hoor. Dat ging eigenlijk best wel aardig, moet ik zeggen. wordt de ook nog eens tegenvallen. Ja, nou ik zie wel waar het, uh, hoe het loopt. Ja, 1 september moet ik dus naar de oogarts. Mijn oogie. Dus dan denk ik eigenlijk ook wel benieuwd wat daar de uitslag uh, precies van gaat zijn. Ja, ja. Dus ja. Want uh, ja, naar mijn idee ben ik voorgoed wel een stukje kwijt ook. Dus ja, goed. denk inwendig weet ik het ergens wel, maar ja, meten is weten, hè. Dat is altijd zo. Ja, nou ja. Meten is weten. Nou, qua lichaam betreffing, als je alles meet... Nee, zou... ik zou er niet goed van worden, hoor. Mijn lichaam voorhouden nou, met allerlei sensoren het, en zo. Boem. Alles wat direct, Maar in dit geval vind ik... Het wel het gaat, je gaat alles in de gaten zitten houden. In dit geval vind ik het wel even fijn om... Ja, ja bij jou... ...toch een stukje bevestiging te hebben. Voor, voor iets wat ik eigenlijk al weet, maar ja. Maar hartslagmeters en weet ik allemaal... Stappen tellers en zo, nee. Nou, stappen tellers nog wel, maar... Ja, stappen tellers nog wel. Uh, die gebruik ik elke dag. Maar je hebt ook van dus, die horloges die je hele lichaam meten, hoewel je niks te doen en dan weet je vanzelf of je gezond bent of niet. Nou ja, ik heb zo'n zo zo fit uh, ding, geval. En die kan inderdaad eens dus de stappen, de calorieën, uh, hoeveel je verbrandt, uh, de kilometers die je loopt. Uh, Hartslag kan die ook doen, maar ja, dat doe ik af en toe tussendoor maar eens, omdat ik het dan voor de gein even wil weten. maar. Niet dat ik me daar echt uh, super op pin, uh, eigenlijk. Dus ja, dat kan die wel. En uh, het is een horloge, maar ja. En als hij dan iets parkeert, dan begint hij te, te rinkelen. alarmbellen. Nee, nee, nee, nee. Nee, hij, uh, hij kan wel uh, bijvoorbeeld uh, als ik gebeld word. Dan. Nou, dat heb uh, ik al Als je zo bellen hebt. Hij is het mis, Gypsy Store? Hallo? Ik heb hier gezet, wacht even. Ik vertel er niks van. Een broekzakbelletje. Oh, wacht even. Ik wil het uitspreken, sorry. Ja. ja, nu ben je geboren. Oh, even wachten oh, even wacht. Oh, ik ben een tablet, even ben een tablet dat opstart. Uh... <laughs> oh, ik hoor niet op Simsies staan, ik hoor in mijn ogen. Ah, de band is begonnen. Oeh, zoet je zat. Er is muziek. Ah, tijdens de kletsen, met, ah. de kletsen. Met. Dat is Live muziek vanuit hè? de Hof van Eden. Nou, de schiet dus ook met opstarten. Ja, dan ben je te laat hier. Ik dacht het ze bijnaar. Hè? Oh, jij een dokter? Kun je dat Ja... When I'm a child, I've got for When the name is out of the the the It's all broken down the It's There are no tears for I The happy, When you me down, something so right, rise. The <laughs> All right. to <laughs> go Ging ging ging prima vanaf begin. Ik moest even de luidspreker -toets vinden. Ja, dat snap ik wel. Goed. Hoe hoe heet deze, hoe heet deze band? Wie zijn de artiesten? Dit zijn uh, Floris en Sylvia. Ah, oké. Okay. Falling down, down. You know what I'm saying? And the birds go, birds, birds, birds, birds, birds, I am like ready to fire. I am fire. I am fire. I am ready to fire. I am ready I am ready that fire. I fire. Burn, burn, burn. Burn of The ring of Fire Ring of Fire Ring of Fire Solo Yes! Yes! Fire, and it's a rain of fire. Up, <laughs> <Yeah>. oh. <laughs> <Yay. laughs> hey, up, uh, <laughs> <it> <laughs> goed zo! Ik uh, Leg je hier, Heel hard. Ik heb alleen het eerste stukje niet opgenomen. <tie> ja. Ja, ik, zeg maar, ik ben zo <tie> There was a house in New Orleans La, la, la, la. Ja, dit, dit klinkt echt te slecht. Het gaat om de impressie, Sipia, hè? Ja. Deze impressie is te slecht. Whatever. Het is een en al noise gate. Face shifting. Dit is geen muziek. Dit is... Ja, Ik hoor nog wel dat er muziek uitkomt. Ja? Oh. Ja, een beetje hakkelend. Maar... Ja, dit is niks voor telefoon. Hier, wa hier waar je dus gewoon uh, een goede verbinding moeten hebben. Over, uh... oh. Huil, huil. Een goede teamspeakverbinding. verbinding ga en loop over mijn benen. Ja, want ik zit, ik zit achter de computer natuurlijk. Hè? Dus mijn tranen lopen over mijn benen. Ja, ze rollen, hè. Ze rollen over mijn benen. Tranen lopen niet. Tranen lopen niet. Tranen lopen niet. Tranen lopen niet. Daanen. Water, water, water, man. Dus waarom tranen dan niet? Tranen rollen, rollen, rollen. Over mijn benen. Dus kijk of ik geen instrument hier bij de hand heb. Ik heb hier, ik uh, heb hier ja, is... een termen niet aangesloten, maar de simpelzijger wel, dus... Ik uh... heb hier ook een termen. Oh? Oké, okay, hier zie ik. <lacht> oh, die heb ik ook nog wel een aantal. <lacht> hoe hoe kom ik over een godsnaam aan een piepbeestje? Ik zie wat, <lacht> moet jij met een piepbeestje? Maar eens de mooie bloemen bloeiden staat nu In het, paleis. In het maf paleis. komt could you to find the, other, the other. <laughs> Het me niet wat goed of fout is. Ik ga toch dood voor die dag. En als de duivel verandert morgen. Ik heb, heb ik een vriend nodig. De bilet had al de vertaling. Ja, nu, nu kon ik het niet horen. Sorry. Morgen is allemaal hetzelfde. Het is zo uh, treurig om alleen te zijn. Leid mij door de nacht. Ja, die cowboys waren best wel pessimistisch. Uh. Ja, maar ik anders kon ik het al even weten. In het Nederlands wordt vind ik inderdaad pessimistisch. Blues. Ik heb de blues. En daarom zing ik de Blues. Ik vind ze wel leuk, hoor. Dus samen gitaar spelen is ja. heerlijk. Feest, maar he? Het interesseert me niet of het goed of fout is. Het is wel gezellig. Probeer het maar niet te begrijpen. Laat de duivel morgen maar hebben. En dat verstond ik weer niet. Gisteren is treurig en alleen. En morgen zien we niet. Ja, zitten ze samen. Zitten ze samen gitaar te spelen, te zingen. En dan zingen ze over dat ze alleen zijn. Dat kan toch niet? Dat klopt, dat klopt ook niet, hè? eigenlijk. Ja, dat is een stokpaardje voor mij, hè. Want, van ze, ze hebben helemaal niet door wat ze zingen eigenlijk. Ze zingen om het zingen. Ja, maar... Je bent nou wel heel erg serieus, Sibia, Je bent nou wel, he? bent wel glas, heel erg serieus. Ja, hallo? Els El, El, is er oh, weer. Oh. Ja, ja, ik ben er ook weer. Dus de, ja, heb pauze gelopen. Ah, goed zo. De geluidskwaliteit... De geluidskwaliteit het gaat, het gaat net via de telefoon. Het is, het... Ja, ja, ik zit hier gewoon zo ongeveer tussen hun in. Eh, Stijn stukje er vanaf, met de telefoon gaan schoot. En. Eh, ja. Dan heb je zo stil mogelijk te zitten. En ja, kijk, daar gaan ze al mee in. <laughs> ja, we maken je niet druk op wat ik zeg. We genieten uh, gewoon lekker mee. Nee, die dus ik al niet meer. Dus spelen Oké. Okay. Somewhere between you and me, your love and mine else. Yeah. Somewhere between you and me. Love you so much. I can't let Somewhere between you and me. me. Soms heb ik het heb het niet. niet. Ik heb het Somewhere between your heart is the dog, that I gave the speech. Is there a while inside the smile? Somewhere between your heart is the the the the Somewhere between your heart is with that I can cheat. There's a wall so far, is somewhere between the end. Somewhere. Yeah. <laughs> <laughs> Thank <laughs> you. hier de muziek. Oké. Okay. Dus, wat ja, houdt het nog aan? Ja, prima. Nee? Bedankt. Um, ik wil je straks nog wel even als uh, nog weer wat muziek gemaakt wordt hier. Of iets anders leuks of belangrijks gebeurt. Of iets anders leuks, precies. Oké, okay, bedankt Els. Oké, okay, joe, hoi hoi. Doei, doei. Zo, dat was Els live vanuit de ...den Hof van Eden. En nu kunnen we de Gypsy Star en Dirk weer unmuten. Die had ik maar even gemute op de zender. Oh, oh, oh. En uh, ja, voor de technici onder jullie. Uh, ik schakel dus over uh, tussen uh, voice activation en continuous transmission. Hè, met deze muziek en zo. Den, Zet ik hem op Continuous Transmission. Dat dan bij mij ook nog niet de TeamSpeak de microfoon open en dicht gaat klepperen. Maar ja, nu kan, die, kan ik weer terugschakelen naar... Ja. Voice Activation. Zo. He, he. Nou, Willem is er ondertussen even tussenuit geknepen. Ja. Ik kan ook niet verwachten dat hij er natuurlijk de hele dag bij blijft. Ik kon niet eens verwachten dat ik zelf de hele dag erbij zou blijven. Maar ondertussen dus zijn we toch al sinds een uur of. Hoe laat was het? Gypsy starten we begonnen. Een uur of drie? Nee, maar een uur of drie oh, begonnen we op toch? Worden. Om drie nou, uur? Ja, ja, drie uur ongeveer, denk ik wel, ja. Ja, dus uh, bijna vier uur nu. Drie uur en 45 minuten, zo zeg maar, blijft de tijd. Hey, wat raar, want... Oh, wacht even, dan... toen stond je zeker wat raar, Want ik heb geluisterd rond die tijd, en toen hoorde ik niets. Ja, muziek hoorde ik, maar toen waren jullie al bezig. Ja, hey, we, ja. Beg we begonnen e eerst dat ik wat muziek opzette, zeg maar. En, en ik moest even de microfoon opstarten en uh, toen ging de muziek naar de achtergrond. Ja, dan hebben we het een beetje op de achtergrond gehouden. Nu, ondertussen, nu is, is er een live uitzending waar ik eigenlijk naar luisterde en. Uh, die draait een soort gabber en dat wil ik jullie niet aandoen. Stamp, stampende techno. Ja. Ja. Ja, je mag er eigenlijk nergens kritiek op hebben. Zeg het maar. <laughs> Ja, dit gaat heel algemeen. Hoor. Echt, ik, ik kan... Ik hou van... Be bewijs spreken van iedereen. En, en ik waardeer ook moeite en zo. Maar... Ook, ook hier weer, weet je. Ik allemaal nummers. Oude nummers uit de oude doos sowieso. Door, door jonge mensen. Die, die, die misschien toen geboren waren al of nog. Zelfs niet. Ja, en het is een soort of evergreens... Het woord evergreen begreep ik nooit. En totdat ik door had dat een evergreen is altijd groen is, kun je altijd draaien. Maar ik ben blij dat ik bijvoorbeeld niet de hele dag ook nog Elvis overal hoor en zo. Kijk, op een gegeven moment heb je het toch allemaal gehad, vind ik... Ik, ik heb hier een buurvrouw die houdt ontzettend van André Hazes. En die draait, die draait ze keihard kei af en toe. Hè, weet je, van, maar ja, daar komt dus niks, niks meer bij. Dus je hebt gewoon maar een bepaald œuvre. En uh, ja, op een gegeven moment kom je toch tot een punt denk ik dat je... Je kent het allemaal ten treure uit om precies te zijn vind ik maar drie liedjes van André Hazes nog enigszins te doen als ik ze niet te vaak hoor. Ja, dat ga je al. Als je ze niet te vaak hoort. Ja, precies. Sommige liedjes die mag je maar één keer in de zeven jaar horen. <laughs> nee, maar, maar ja, Ever, ja. Evergreen interesseerde me wel. Hè? Dus mijn verzameling... Ik heb dus eigenlijk een verzameling van Evergreen. Ik bedoel, ik draai uh, stuff en het archief. Dat, dat is... ...altijd groen. Maar ja, dus de van bepaalde bands, daar komt niks meer bij. Maar dan heb je wel nog tribute albums die allemaal uitkomen... ...waarin andere bands, inderdaad, die, die hits spelen. En dat is dan in dit geval wel grappig, omdat het underground hits zijn. Hè? Dus er, worden een heleboel, er zijn een heleboel tributes en covers van dingen die eigenlijk meer underground gezien werden... En ja, die echte oude underground bands, die, die kunnen we eigenlijk helemaal niet meer draaien. Want iedereen kent dat, dat is grijs gedraaid. Maar dan, zo'n tribute albums, die, die zijn heel verfrissend. Dan kun je in één keer toch die oudere muziek luisteren. En, en neem nu bijvoorbeeld Blondie. En wij kunnen geen Blondie draaien. En, en Blondie ja, is ook twijfelachtig in de muziekhistorie. Maar als je dus andere bands hoort, die, die, die op een andere manier uh, het spelen, zo'n zo bekende deun, it, is wel grappig. Maar ja, dus, dus niet met uh, tophits, zeg maar, niet met chart hits. Want op deze manier worden, worden bepaalde mensen en, en liedjes uit de underground worden uh, alsnog toch in, de, in het grotere geheel gebracht terwijl ze anders zouden ze vergeten en verstoffen. Maar ja, wat in de normale wereld aan Evergreens is, dat, dat uh... ja. Maar ik moet dus niet vergeten dat, dat, dat... Kijk, ik ben opgegroeid toen ik een jaar of twintig was, was, werd ik geconfronteerd met de vrije radio. Waar, waar gewoon echte freaks uh, pl zaten plaatjes te draaien en zo. En uh, dat was totaal anders dan Hilversum 3 bijvoorbeeld. Hè, of wat dan ook. Of Veronica, wat dat toen allemaal was. En dan uh, hoorde je in de industrieel en experimenteel en truibel. En allemaal stuff wat je, je nooit van gehoord had. maar nou, het stimuleerde mij dus om, om, om heel andere uh, dingen te kopen. Uh, platen. En op een gegeven moment ook cassettes te kopen van, van zeer obscure bands. Via obscure cassettenlabels en zo. Uh... Ja, je weet niet wat je hoorde. Heerlijk. Ja, de muziekindustrie die heb ik al, al heel, heel lang geleden losgelaten. Ja, die was een beetje te eenzijdig gericht hoor. Ja, uiteindelijk gaat het weer om geld verdienen. Het wordt geselecteerd en het wordt helemaal bewerkt en gepromoot om zoveel mogelijk geld in een laadje te brengen. En dan ook nog eens een keer van, van een heleboel andere mensen behalve de artiest. Hè? De artiest is, is meestal de lul in de, in de industrie. En sommigen hebben een mazzel dat ze daar inderdaad uh, een vet inkomen en. en uh, een groot landhuis en tien auto's en zo op na kunnen houden van de inkomsten. De, de, het mooiste voorbeeld vond ik toch wel die reality show van die Ozzy Osbourne. Ja, met die bril op. <laughs> oh ja, yeah. hij palstert zonder bril op. Een super hard rocker uh, op zijn oude dag. Met zijn familie, met zijn ja. gestoorde familie. Ja, ja, ah, dat ah, ah, ah, ah, Misschien speelt hij zo, hè? Nee. Die zijn volgens mij gewoon Dat maakt het juist leuk. Ja, reality TV werkt erg goed, hoor. Want, want mensen, je, je, je kunt ongegeneerd echt bij een voyeur kijken kijk nemen in, achter de, de voordeur van mensen. Ja, waar ja, je kijk, no heb, wat je normaal ben, nooit ziet. De twijfels gaan bijvoorbeeld die shows als Jerry Springer en zo, dat ze tegen elkaar geld. <laughs> Ongelooflijk. Ja, oh ja, dat is weer een heel ander level. Ik dat een beetje de hoor. Ik geloof niet dat dat allemaal helemaal echt was. Ja, dat was een en al erop gespitst om, om, dat, uh, om problemen te krijgen. En het publiek weet precies wat ze moeten doen. Dat, dat was een format, dat was al heel snel ja. een format, zodat iedereen precies weet wat er gaat gebeuren, hè? precies weet hoe hij moet reageren. Kill him, kill him! Nou, dat is ja, ja. ze dan niet. <laughs> ja, daar was ik een enorme fan van, daar heb ik ook heel veel opnames van door vechtpartijen bij Jerry Springer. Ongelooflijk. Ik ja, ga er en toe wel op. <laughs> Maar in hoeverre werd die Larry dik betaald om, dat zo, om zich zo te gedragen? Dat denk ik. Nee, echt. Dat, die, die, die, gewone mensen die willen heel graag hun verhaal vertellen. Hè? Die willen heel graag op tv komen. Ze willen heel graag een 15 minuten uh, spotlight, zeg maar. En ze, ze vertrouwen ook helemaal in zichzelf dat het allemaal wel goed gaat. Hè? Maar daaromheen wordt het zo georchestreerd. dat ze inderdaad mensen die elkaar haten. Naast elkaar op een stoel zetten. Zeg maar. En dan weet je gegarandeerd dat ze op een gegeven moment uit hun dak gaan. En daar zijn ze op geselecteerd. Dus het is niet dat die betaald worden of acteurs zijn. Nee, maar ze zijn wel geselecteerd op, uit een heleboel mensen. Van, van dat, er zo, dat het conflict niet ver weg is. zeg maar. Want dan gaat het om die spanning. Dat spanningsveld. Dan moet Jerry er weer tussen spreken. Ja. En dat is allemaal uh, gewoon af die ook wel. Ja. Af en toe maken die ook wel van die opschepende opmerkingen hoor. Ja, ja dat, dat, dat, dat hoort erbij. Hij moet het vuurtje opstoken. En als het uit de hand loopt... dan houdt hij heel even zijn mond... zodat het even een paar minuten uit de hand kan lopen. En dan pas grijpt hij weer in... van ho mensen, laten we even rustig doen. Uh, <laughs> maar hij laat het gewoon ook gebeuren, weet je. Dat, ja. hij, hij was erg goed hoor. Er is ook een, een documentaire over hem... en. en uh, hoe dat allemaal ontstaan is, dat soort, okay, soort dat, dat weet ik televisie. Oh. Ja, er waren een paar shows voor hem, die een beetje in die richting gingen. Maar Jerry Springer die heeft echt het, dat genre helemaal gemaakt. En na hem hebben ze het ook nog geprobeerd. maar uh, Niemand is, is zo goed als Jerry Springer geworden. ja wat dat betreft was jij ook best wel authentiek gewoon, dat weet je, ja. Ja. je had ook al een kop voor, vond ik op een of andere manier. Ja, een serieuze gast, die je kunt vertrouwen. Ja, toch iets in zijn uitstraling roept toch een soort van, ja iets op eigenlijk. Ja, hij is toch een beetje ondeugend, was hij. Ja. Ik had bij hem wel zo, je, zo, zo, zo bij zijn, zijn kop, zeg maar, bij zijn hoofd, van, van ja, maar, maar hij, hij had ook iets in zich waarbij dat gewoon ook echt uitgedaagd werd, überhaupt al. Alleen als je dat hoofd zag, dan had je al zoiets van, oh jee. Ja, maar hij weet wat er gaat gebeuren. Ja, ja, maar. Het, het is en dan, helemaal... Ge... En dan die rust... Het is helemaal georchestreerd, zoals het heet, ja, zeg maar. en, dan die, en dan die rustige stem erbij, dat had hij dan wel. Hij is een soort dierentemmer eigenlijk, hè. In een kooi met, uh, met, met leeuwen en tijgers en zo. Uh... Ja. Ja, ik, ik, wat ik wel mis op Nederlandse tv... Uh, ...was wel een van mijn favoriete shows, wat ik echt volgde, was uh, Utopia. Of iets dergelijks. Komt dat komt ja. dan niet meer. Door de geschiedenis heen. Uh, ze er altijd wel van dat soort programma's geweest. Nou, bij Utopia toen, toen had de mol en zo. Die, die hadden zoiets van, ja, dit is totaal uitgemolken, weet je. Hier valt eigenlijk niks meer te scoren. En uh, toen, toen hebben ze het gewoon maar weer. Hupke, binnen een maand hebben ze de boel afgesloten. Voorbij, winnaar kiezen, doei. Dat was echt shockend snel afgelopen jaar weer. En ik denk dan dat ze op een gegeven moment wel weer met iets nieuws komen. Maar ja, nu dan weer die corona toestand. Nou, als ze iets langer door waren gegaan met die uh, utopia. Dan hadden die inderdaad in isolatie gezeten. Live op tv. Daar, ze hebben daar een kans gemist. Als ze, als ze dat geweten hadden. Dan hadden ze het door laten lopen. En dan, uh, dan had je iedere avond kunnen zien hoe het... ...in Utopia ervoor staat en hoe ze de corona buiten de deur houden. Er kwam meer kijkcijfers gehad. Bij de ik heb ik de telefoon in van de oplader gegooid. Ja, ik hoor de brom, maar het is te doen. Is oké. Blijf even over die Jerry Spring. Hij had nog maar 19%, dus ja. Dat lees ik dus hier. Die begon op 30 september 1901. Nee, nee, nee, maar dit, dit, het, het oorspronkelijk programma van die Jerry Springer. Dat was gewoon een rustig praatprogramma met, uh, met vooral beroemdheden en het onderwerp politiek. Dat was helemaal niet tegen elkaar in. Maar het haalde te weinig kijkcijfers. En langzamerhand begon hij steeds extremere dingen in die uitzending te halen. <laughs> ja. Ja, maar ik weet niet of je daar beroemdheden voor moet gebruiken met de politiek. Ja. Nee, maar aan, aan het einde gebruikten ze geen beroemdheden meer. Maar nee, gewoon men, nee. mensen van de, van de straat, zeg maar. Juist. In het begin nooit... ging het op politieke beroemdheden. Maar er keken geen hond naar. Mensen wilden actie zien. Dat ja, vinden ze gewoon, leuk, onverwachte en, dingen. En gewoon mensen die je nooit op televisie zag ook. Trailertrash, rechtsradicalen, gestoorde, transgenders. Noem maar op.